Gert Kluk met het NOS Journaal. In het hele land geldt vanmiddag en vanavond code oranje vanwege de naderende zuidwesterstorm. Sportwedstrijden en andere evenementen zijn afgelast en vluchten en veerdiensten zijn geschrapt. Op Tessel werd rond half tien al stormkracht negen gemeten en kort daarna werden de eerste zware windstoten geregistreerd. Door de zeer sterke straalstroom zijn passagiersvliegtuigen vannacht in recordtijd de Atlantische Oceaan overgevlogen.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 Aan zee staat vanmiddag een zuidwesterstorm. storm. In de loop van de avond neemt de wind iets in kracht af. Maar het is morgen nog vrij onstuimig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Chakana sparty on Ebba di Mama zegt dat er man en oude zij ze zijn is. En dan roept zij uit, nou kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plaatst en deelt, bij brede ze haar vader op kom Maar potloeg roept ze geel, de zee zit in mijn ogen, naar zon. Hey, welkom bij het uh, programma uit Zandvoort. Uh, we hadden iets anders op de, op de lijst uh, staan om uh, te gaan doen. Maar uh, het onderwerp is even in uh, de ijskast uh, gezet. Hans Gans, de gasten die we daarvoor op het oog hadden, die uh, was verhinderd. En daardoor uh, gaan we toch uh, iets, iets doen om uh, toch uh, tegemoet te komen aan uh, de geschiedenis van uh, dit uh, dorp. En ik doe dat uh, samen met uh, technicus Jan Kool.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 Volgens mij was dat meneer de Heer. Maar ik weet het niet zeker. Dus ja, dat, dat was de echte gemeentearchivaris. Die, die, zat, die zat gewoon ook hier in het dorp. Ja, uh, deze, die, deze meneer zit niet in het dorp. Die zit in, is het, in de Janstraat in Haarlem. In een streekarchief. Ja, dus een, nou, zelfs het provinciearchief zit er aan. Ja, ah, weet ik niet precies. Uh, ik, ja, ik ben een klein beetje op de hoogte van hoe dat reil. Omdat het mijn eigen vak is wat, okay. wat er gaat. Dus uh, tegenwoordig uh, uh, ja, dan hebben al die gemeenten hebben samen besloten om uh, dat onder te brengen in een bepaalde streek. En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 En dat vind ik ook wel heel erg. Uh, die die slaan natuurlijk op die straat daar achter bij de Jaguar straat De pastoor Lamy. Ja. Dat, uh, dat is een man die daar, daar, daar ook aan verbonden is. Daar gaat hij een uitgebreid verhaal over. Uh, en, de, de, de, de lieve Zootsmaak.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 Ja, dat, dat, dat vind ik toch wel opvallend dan eigenlijk als je hier in de streek kijkt uh, van wat, uh, wat, wat de geloofsrichting is. Dan denk ik van ja, de katholieke kerk. Dus, uh, opvallend uh, dan uh, verschijnt dat het stand voor toch een aardig uh, grote groep heeft. Ja, nou dat is in, de, in de, alle dorpen rond Haarlem, hebben, dat, dat komt er toch wel volgens mij gelijk hoor. Als ja? ik naar Haarlem-Lieden kijk, dat, dat... Toch wel. ja. Mm.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 ik word toch eventjes, uh, eventjes nog door jou op, uh, op de vingers uh, getikt. Jaconee, inderdaad, dat is van een andere geloofsrichting van uh, de hervormde kerk. Maar goed, misschien ja. tenminste even goed nog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 Ja. Hè, dat, uh, voor vrouwen. zeelieden geloof ik ook? Nou, nee, ja, ja, voor iedereen. Voor iedereen. Ja. Ja. O, oude mannen, geen oude vrouwen, oude ja. mannen zaten er. Ja. Die, die konden niet zo goed voor zichzelf zorgen, heet da, het. Ja, en daarom hadden ze dus besloten om er een uh, armenhuis ja. uh, in, uh, in te richten. Dat, dat heeft hij dus op het gasthuisplein gestaan. De, ik weet niet of het toen ook gasthuisplein heette. Nee, dat was geen plein. Nee? Hè? Nee. Er nee, waren de, de, de, twee straten, geloof ik. Hiervoor was de Rozen Nobelstraat. Ja.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 Dat dat ook, uh, het, het, het ligt er een beetje aan over welke tijd je spreekt. Dan praat uh, ik over uh, zeker wel een jaar of zeventig terug. Ja, 60 nou, terug. Ja, toen was die, die pakvalstraat er wel, maar honderd ja. jaar daarvoor was hij er absoluut niet. Nee, nee, nee. nee. En uh, ik, ik weet dat het, uh, daar, daar zijn ook uh, gezinnen groot zijn gebracht, om het wel maar zo te zeggen. In ja, hele uh, kleine huisjes, om het maar zo te zeggen. Dus, dus wat dat er gaat, uh, is. Uh, en, ja, die huisjes die stonden dus midden in uh, al die uh, bedrijvigheid in de spoorboetstraat, stonden. Stond het een en ander. Uh, en uh, dat, dat, ja, dat, dat, daar heeft ja. uh, toch ooit het bedrijfsleven en het industriële gedeelte van Zandvoort zich afgespeeld. Uh, ja. ik, ik wil nog even terug naar het Gasthuisplein, uit ja. die, en naar ah, ah, gasthuis. Uh, ja. als, je, als je dan in die klink kijkt. Ja. op pagina 5 is het volgens mij. Ja, ja dat, uh, daar staat iets. Er ja. staat een groepsfoto van de volklorenvereniging uh, De Wurf.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 Juffrouw Bets uit de flex Heeft de roze fuchsia op haar toilet Wil u een stekkie, een stekkie, een stekkie Wil u een stekkie van de fuchsia Heb u een plekje, een plekje, een plekje? Heb u een plekje voor de fuchsia Het is een makkelijke plan hé dat als het ware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 in de klink, uh, dat had je van, uh, aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, werd er daar uh, de muntgasmeter ingevoerd door het gasbedrijf en uh, dat bleek een uh, doorslaand uh, succes uh, te zijn, uh, want dan kon je uh, zeg maar een uh, penning ingooien en dan begon die meter, uh, of tenminste, uh, nou, dan nee, kreeg je op, gas. Ja, om de havenklap moest je zo'n penning erin gooien Ja, dan kreeg je gas. Dan, uh, dan had je weer gas. Voor, uh, voor een x-aantal uh, uh, kubieke meters in, ja, in dat, ja. uh, dat verband. En, en Ari Koper, die heeft dus een collectie van die, a uh, van die munten... die heeft die, hij uh, gepresenteerd in, uh, in de klink. Ja, er ja, zitten dat zijn, uh, hoekjes eruit, of wat dan ook. Uh, rondjes uh, die, die, niet, uh, die er niet in zitten, of, of wat dan ook. Zou er een beetje zuinigheid geweest zijn? <laughs> Ik weet niet wat dat, wat dat uh, zijn. Maar er waren uh, meerdere gasmuntjes uh, in die periode. Of in ieder geval uh, zijn daar...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 is in het werk gesteld. Dat is mij onbekend. Ja, er is van het, het waterbedrijf weet ik dat. van het want, waterbedrijf. Ja, ja, ja, ja, die zijn en of ze dat ook met het is. gas gaan doen, dat weet ik niet. Maar er is een soortement van slimme meter die, die, die dat ongeveer hetzelfde principe hanteert. Van, van wat ze vroeger met die gasmuntjes deden.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 En dat, eh, of tenminste een gedeeld heet het landje van Groen. Groen. Ik weet niet of het exact dat stuk is. Groot was. ijsbaantje? Voor je zover jij nou, je eigen waren, kan duiken? Volgens mij waren er twee of drie tennisbanen die lagen. Het was die hele garage. En wat, wat, kun je de hele oude dekenmarkt nog herinneren? Die stond? Ja, dat is, nou, die, die, die, die, die, die, die hebt uh, Rinko uh, garage. Die heeft daar ook nog gezeten in de Oranje straat. Ja, nou, die, die, als, je die en opper, daarvoor? als je die oppervlakte neemt met dat ja. stukje zo terug naar de kerk toe. Dan dat, dat moet het ongeveer zijn.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 En als je daar nog onderdoor komt, dat is Noordkant natuurlijk ook. Ja. En dat is natuurlijk ook wel lekker cool. Maar dat heb ik nooit gezien. Hoor. Nee, maar, het, de, maar ja, ik, weet, ik weet wel dat daar uh, de oude Hotel Bouwers, dat, dat weet ik wel. Dan kon je onderdoorlopen. Dat uh, was al zo'n boog, daar kon je onderdoorlopen. Die konden zelfs onder schuilen als het. Erg vervelend weer was. Uh, het regende wat dan ook. Dan kon je er gewoon onder staan. Ja. Uh, dat, dat, uh, en daaronder had je uh, ook nog een tijd. wat jij eigenlijk tijdens de loop van het plaatje. had je nog een speelhal. En daar inderdaad. daar zou het ook gekund hebben. En misschien. Uh, nou ja, deze mevrouw weet dat zeker. Dus ik ga er ook vanuit dat het ook uh, inderdaad.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 12 tot 1664. Want dat is het periode dat... Uh, Cornelis beeld heeft uh, geleefd. Tenminste, ja. dat uh, wordt uh, hier zo nadrukkelijk gesteld. Tenminste, in het artikel...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 En ja, dit heb ik, heb ik me laten vertellen. Ja, maar maar dit... die, die waren er toch altijd nog zo'n 13 meter lang. Ja.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 Zeg maar de straat vanuit de Zeestraat naar beneden rijden. Tenminste, dat uh, zegt het plaatje dan. Ik ja. bedoel, uh, ja, een... ik zie gewoon een auto toch rechts van de weg in de richting van... Uh, ja, oude bakker Seisner, die daar vroeger een, een bakkerij had. En waar tegenwoordig ook uh, Nuf uh, rechts uh, zit. met die auto, die rijdt dus ja, hij, zeg maar gewoon de auto richting auto uh, het, het ja. trampleingraad Huisplein op. Dus, dus ja, die, die rijrichting haal Antieri. Dus dan zou ik uh, bijna de conclusie moeten trekken. Ooit was dat tweerichtingsverkeer, het Haldenstraat. Ja, en, en valt het je op dat er ook aan weerskanten gewoon bomen staan?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 Daar zijn de meningen over verdeeld. Want sommigen zeggen van ja, het is niet een echte burgemeester. Die heeft alleen maar plaatsvervangend. Ah, nee, nee, plaats, nee ze, uh, ze was natuurlijk wel echt burgemeester. Ja, plaatsvervangend. Ja, en, uh, ja. en ook tijdelijk, omdat Van der Heijden uh, ja, toen op uh, dat moment uh, ziek was. Je kan het niet schrappen uit de geschiedenisboek. Nee, uh, maar. Uh,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 Mag dat wel of mag dat nog niet? Maar ja, uh, kijk, Meijer is een echte burgemeester. Dus die, uh, die hoort daar sowieso op uh, te staan. Het, het, het <coughs> gaat over oud zo Maar als ja. ik zo naar die, die visjes kijk. en mm. je zou in de toekomst een, een burgemeester met een dubbele naam krijgen. dan wordt het, dan moeilijk, wordt het, he? dan wordt het heel moeilijk. Dus uh, heb je, nou ja, uh, laten we zeggen, van Bergen Henegouwen, gehouden. dan wordt het al heel erg lastig om, uh, om, om dat op een visje kwijt uh, te kunnen. Dus uh, of dat, uh, nou ja, de, de mensen moeten maar zelf uh, kijken over de over, ja, over DV.